Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. In Tanzania zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen... na het instorten van een illegale goudmijn. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar meer mensen... die mogelijk nog onder het puin liggen. Het ongeluk gebeurde na hevige regenval... in een kleine mijn in het noorden van het land. In die regio's is het juist vanwege de zware regen... verboden om goud uit mijnen te halen. Dat mag alleen na speciale toestemming van de autoriteiten... en die was er in dit geval niet. De politie heeft afgelopen nacht in Katwijk bij Den Haag twee groepen jongeren uit elkaar gedreven. die mogelijk hadden afgesproken om met elkaar te gaan vechten. Het gaat volgens de politie in totaal om zo'n 40 mensen. Een jongen van 16 is aangehouden. Een man uit Soetermeer moet bijna 50.000 euro aan bijstandsuitkering terugbetalen. nadat hij de gemeente erachter kwam dat hij handelde via marktplaats. Dat schrijft het AD. Op zijn account werden in totaal 51 advertenties gevonden waaruit bleek dat de man auto-onderdelen, scooters en mobiele telefoons verkocht. Ontvangers van een bijstandsuitkering zijn verplicht de gemeente op de hoogte te houden van alle vormen van inkomsten. De man is tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan, maar zonder succes of hij zijn uitkering houdt is nog maar de vraag. En dan nog even een voetbalupdate. In Deventer speelt de nummer 5 in de eredivisie Ajax tegen go Ahead Eagles. De nummer 7. Je hoort commentator Arman Afsaroglu. En die uh, nummer 7, go Ahead kan Ajax passeren op de ranglijst als het wint van de Amsterdammers. Dan zou je zeggen, nou ja, dat, dat, dat, dat klinkt onwaarschijnlijk. Maar dat is het eigenlijk helemaal niet zo. Want go Ahead heeft zich de laatste jaren ontpopt tot angstgekner van Ajax. De laatste vier duels wist Ajax niet van go Ahead te winnen. Ajax won hier op de Adelaarshorst voor het laatst zelfs in 2016. Het staat op moment nog 0-0 in de Adelaarshorst. Eerder vanmiddag speelden Volendam en Almere City tegen elkaar. Het werd in Volendam 0-1 voor de Almerers. En dan nog het weer. Het is uh, in het zuiden kans op sneeuw. In de loop van de dag is er in het hele land kans op hagel en sneeuw. Het is 3 tot 6 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Know your friends Or else you will get burned Gotta count on me Cause I can guarantee That I'll be fine No more, more, pain. Pain. No more, pain. No more pain No more pain No more pain No more pain No drama No more drama in my life no. down Knowing all the time you wouldn't be around But maybe I like the stress Cause I was young and restless But that was long ago for Zou je doen Als ik dat denk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 Punt van acht. Ik heb er van gedroomd, maar ik had nooit verwacht tot elke stap en elk besluit dat ik tot nu toe nam mijn lijden zou naar hier met ja. de juiste plaats te staan, zo dicht. Fijn kan Dat met elke geur of blik Het wil verschijnen kan Hoe je nu ruikt En hoe je lacht En hoe ik me nu voel Rent het in mijn hoofd En druk het op mijn hart Met jou vanuit. Laat is zo sleep twitch Babe, why don't you stay? Deep in my